We beginnen onze les les vijf. Okay. Mensen komen nog binnen, maar het is al de tijd om te beginnen. Even een uh, paar woorden over wat, ik, wat wij van plan zijn te doen. Wij zijn bezig nu ook nog met de video natuurlijk. En uh, de video wil ik dan graag uh, de zoger, de tekst van zoger zelf, zoals ik jullie al verteld, wil ik het gewoon, zonder wat zeg, mijn toelichting, maar wel zoger met het commentaar Solam, dus de tekst plus Solam, wil ik het uh, gewoon... Uh, op een video zetten op een video en uh, misschien zal ik ook later kijken of ook de boom des levens ook weer op de video zetten in ieder geval dat dit moet ik zou graag willen dat de hele zoger in het Nederlands origineel zal dan in mijn, dat is zeggen, vertaling zoals ik het direct vertaal, dat dit blijft bestaan. En dat jullie kunnen dan mensen, jullie en wie weet, volgende generatie, dat het blijft bestaan. Dat is wat we, wat we gaan doen. Maar op dit moment houden we ons bezig, hebben dan iemand in deskundige die daarmee helpt mee, om het beste variant van te maken. Het beste en snelste en de beste manier om dat te doen. Dat is even dat. En nu kunnen we beginnen, ja. We hebben niets meer te vertellen. Tenzij er vragen zijn, vragen, maar goed, hè, geen. Zijn er geen vragen, dan kunnen we verder gaan. We gaan nog verder, ja. Luider? Ja, ja, dat is goed. Ja, doe is luider. Vorige keer eindigde wij bij de, um, de kolom in de eerste kolom rechts van de pagina bed. Dat is de tweede pagina. En dan in het midden is er één grote, grote alinea bestaande uit twee alinea's. Dus het, dat is het onderste stuk van de alinea in het midden. Dus bestaande uit vijf regeltjes, daar beginnen wij mee. Iedereen ziet het? Oké. Okay. Dus vijf regeltjes nog. Waar we eindigden nog, vijf regeltjes nog, een nieuwe alinea wat aangesloten is bij wat we hebben wel gelezen. Anders kijk bij iemand anders die naast je right. Iedereen is ready? Go. Vahamatsave shel hakatnut. En de toestand van katnut. Dat is een kleine toestand. Nikra, dat is ook een afkorting. Nikra heet. Vashem in de naam. Of dat zo men zegt zo. Heet in de naam betekent. Is genoemd. Shoshana ben Hachochim. Achochim. Dus de kleine toestand van die Shoshana, van die Leli, heet Shoshana ben Achochim. Dus Shoshana onder de doornen. Ja? Of tussen de doornen in het Hebreus staat het. Dus de kleine toestand is het dat. Mishum, omdat Mishum's tet sfirot. Hatachtonim Shela, omdat negen, negen spherot onderste van haar, dus het is letterlijke vertaling, ja dat jullie dat zien. Euh, nu zijn als het ware leeg gekomen te staan. De volgende regel, mior had van het licht van. De absolute. We hebben gezien dat die negen sferen die vielen in Bria. En in Bria is al, vanaf Bria, is al zijn drie werelden: Bria, Yitzhaka en Asiya. Dat zijn werelden van, wat we noemen dat, Olamot de Pruda, de werelden van uh, afscheiding. Dus is, in die werelden in die bestaat al een. Afscheiding, ik zeg dat niet afscheiding. Uh, een beetje separatie van het licht. In mindere, in, in een grotere mate, maar toch wel. En die negen sphéro, die onderste sferoten, die vielen in Bria. Ja? En die zegt uh, dat die negen omdat die negen van. Shoshana, dus van Nukwa, andere woorden. Dat die zijn uh, in Bria. En daarom zijn zij zonder licht van het Zewut. Zonder licht van het geestelijke licht van het Zewut. Licht van het Zewut is chokma, Licht van chokma. Eigenlijk zijn vijf werelden geweest, ja? In totaal. En elke wereld heeft... Of zijn overkoepelende licht wat daarin is. Licht uh, Adam Kadmon, de wereld Adam Kadmon, wat de eerste wereld was, bij het ontstaan van de wereld, staat onder licht als het ware, ketter, ja, dus het hoogste licht. Of ketter betekent ook licht van yeshida Eenheid. De wereld, de volgende wereld was. De wereld absoluut was minder licht. Waarom? Meer verruwingen. Meer verruwingen, minder licht. Altijd zo. Dan is zilud, heeft staat onder licht of licht chochma. Ja? En daarom is al het licht, al het goede komt van het Van het licht hochma. En, en Bria, wat hij zegt ook, dat er is die negen sferot van Lady van Shoshana, Shoshana die gevallen zijn als het ware in Bria, die zijn, worden beschouwd alsof zij, uh, uh, dat zij geen licht in zich hebben. Betekent geen licht van het ziel, zegt hij ook. Geen licht van Gochma, want Bria staat onder licht... Uh, um, uh, onder licht, neshama of licht van Bina uh, hetzelfde, alleen noemen we het dan licht naar sfera of noemen we het naar haar eigenschap dus licht neshama en licht neshama is wel, geeft wel hoe zeg ik, dat, geeft wel hm, zeggen, onderhoud geeft een beetje onderhoudslicht een klein beetje licht, genoeg licht maar niet als het licht van het ziel. En het licht en de wereld. Jezera. Die daar zit ook weer nog een lager, lager licht. Licht roeg. Of licht van zeerampi. En Asiya is de, de hoogste verruwing van licht. En daar, daar komt licht. Laagste licht. Nevers. Net zoals we hebben geleerd, als twee uh, cilinders in elkaar komen. Okay. Ja. De vraag is: de zeilsniveaus zijn gel gelijk aan aan. De daar, je kan wel dat zeggen. Natuurlijk is altijd. Kijk. Altijd is gerelateerd aan. Uh, wat een kli kan ontvangen. Een kli is ziel. Als een kli Als, als een bijvoorbeeld. Uh, uh, dermate. Hoe zeg dat. Ontwikkeld is. Of. Ge, ge, ge, ge, ja, of uh, gecorrigeerd Of. is. ...zichzelf in overeenstemming heeft gebracht met het hogere, dat die uh, uh, lichthochmaat kan ontvangen. Dan kan je lichthochmaat, dus Gaia bijvoorbeeld. Ik zeg het even als voorbeeld. Dan natuurlijk is het, dan is het niveau van de ziel van natuurlijk van, van het ziel. Natuurlijk zit al wat weer die correlatie. Altijd moeten we spreken waar we het over hebben. Als we spreken over Kilim, natuurlijk spreken wij altijd van kelim die wel het licht in staat zijn om te ontvangen? Ja? We spreken nooit over kilim die niet gecorrigeerd zijn. We spreken altijd over, Zoger spreekt, over Zoger, ook Ari spreekt altijd over de kelim die al in staat zijn om alle lichten te ontvangen wij, waar wij het over leren. En niet voor de correctie. Natuurlijk alle stappen van de correctie ook worden besproken. Maar als een licht, als kli is nog, of een ziel is nog, in bepaalde fase, zeggen dat, nog egoïstisch, dan wordt het gezien net of het niet bestaat. In Kabbalah, als er iets nog, uh, helemaal nog niet ervaart, welke licht dan ook, nog helemaal egoïstisch is, dan wordt het gezien alsof het niet bestaat. En het is daar wel daadwerkelijk nog niet bestaat. Het bestaat natuurlijk, we uh, zeggen dat intiem, of we zeggen dat. Het mm, bestaat natuurlijk, maar de mens ervaart het niet. Ja? Daarom wordt het ook gezeg gezegd: uh, over een paar weken, twee weken, hebben we dan Yom Kippur, dus de, de, de, de dag van, zeg dat, grote verzoeningsdag. En daar worden gebeden uitgesproken van: schrijf ons in het, in het boek van het leven. Wat betekent dat? Laat in ons het licht uh, schijnen in onze kilim, in onze ziel. En dan betekent dat dat het mens wordt opgeschreven in het boek des leven. En niet dat het ergens boek is. Geen voorstellingen jezelf te maken. Heb je dat? Dat betekent dat jij ingeschreven wordt in een word boek van het leven. Oké? Dus, dan betekent dat die negen Sfero die vielen in de wereld Bria. En daar is licht, uh, licht Neshama. Of licht van Bina. En dat is natuurlijk een fractie. Van wat het licht Hoog is van het zeloot. Want hier zit al in Brias ja, zit al. Zit al. We komen wel straks. We moeten niet vooruit lopen. Maar trachten steeds. De zoger laten ons vertellen. Ja? Dus die vielen in de Bria. Dus dat is dat ze, Dat de negesverord van die Shoshana of Malchut. Uh, gekomen van het licht van het sloot, en dan ga ik verder, in het midden van de derde, derde regel, sharu ke gochim, en die blijven achter in Bria, ke gochim, als doornen, als uh, doornen, ja? dus ze blijven achter of onder, zeggen, als doornen, ja? Doornen, doornen moeten we zo zien doornen, ze hebben geen bloei hebben dan als het ware geen leven in zichzelf ja, we moeten natuurlijk niet zien doornen of, of, of geen, geen beelden maken maar beeld moet je gewoon brengen bij jou het gevoel hoe dat, wat het allemaal de essentie van het van wat dat is ja. ze bleef in bria zonder licht ah, zonder licht is net zoals doornen ja, hey. Is dan is het net, net ook gevoel van binnen, als wij ook ons ook voelen dat wij, uh, hoe zeggen dat? Slecht. slecht, als wij ons slecht voelen, als wij ons geïrriteerd voelen, etc. Dan voelen we ook van binnen ook stekelijk steke, gevoel dat dit net of ons prik, prikkelt en negatief en dat dan is het net zoals door Zo moeten we stap voor stap dat leren wat door ons. Dan zien we dat het niet symbolisch is, wat ze allemaal vertellen. Dat het symbolisch is, weet ik veel, of, of allegorisch. Oké, okay, nou, maar Ik like, wat je wil. Het is niet. Ja, we hamatsav, nou, achter de punt gaan we. We hamatsav, schel hagadlut. En de toestand, terwijl of, en de toestand van gadlut Dus de grote toestand. Nikra, we hebben afkorting. Nikra, Bashem, dus heet, Shoshana Stam. Shoshana Stam betekent gewoon Shoshana, zonder predikat. Oké? Okay? De Shoshana uh, benachochim, de Shoshana onder de dornen, dat is een kleine toestand van uh, Shoshana of van maar goed, waarbij alleen maar één sfera is met licht en negen onderste zijn naar beneden gevallen als het ware en shoshana, wanneer shoshana, shoshana alles onder alles met licht kan vullen. Dat, uh, dat is dan de toestand van gadlood een grote toestand, alles zullen we ervaren zelf uh, dat heet gewoon shoshana Lili. Dat wil je ons vertellen. O, of, Gnesset, Gnesset, Gnesset Israël. Of heet het, zie je dat, of, of, heet het, of, heet het ook, andere woord daarvoor, in de grote toestand, is Gnesset Israël. Ja? Ik zei het Gnesset Israël, omdat een woord daarvoor, O, eindigt op een klinker. Dan moet je de volgende woord met, volgende woord moet je dan ze uh, zo uitspreken in plaats van k wordt het g. Maar geef je dat zijn details. Dus, of knesset Israël, is een andere, andere uh, naam geeft zoger aan Shoshana of aan maar goed, in de toestand van Gadlood, in haar grote toestand, is Knesset Israël. We zullen het zo zien. Oké. Okay. We zijn Amro, en dat is wat, zij, wat ze, ze hebben gezegd, of, of, of Amro, wat hij had gezegd. Hij, de auteur van, van deze uitspraak, Rabbi hier, Waarmee dus die aan het woord is. Van in, de, in, de, in dit onderwerp. En dan hebben we geleerd. Daar stond het. It Shoshana. Van Zohar zelf. Je ziet het wel dat het. It uh, Shoshana, Shoshana. We zien dat het ook vet gedrukt is. De Zohar heeft gezegd. There is a, shosh, there is a lady. And there is a lady. Er zijn, zijn verschillende ladies. Ja, een lady bijvoorbeeld is. Is dan in een kleine toestand, de andere is in een grote toestand. Eén is in de toestand van kapnoot, waarbij alleen maar één sfera, één emanatie van licht, licht ervaart. En de negen onderste zijn gevallen, als het ware, worden gezien dat ze naar beneden gevallen in briade. Dus ze hebben geen licht, en daardoor worden zij als doorn, als onderdoornen gezien, die negen onderste. En de andere toestand van die, van die Shoshana is een uh, grote toestand. Groot is Gadlut. Van woord gadol, groot. En betekent dat alle tien kunnen het licht ervaren. Alles gaat alleen om waarneming. En die krachten wat we leren nu is de wereld het ziel mm -hmm. Met name mm waarbij, dus dat is dan het operationeel systeem van het heelal. En, wat is, en waar zijn wij? Nou, na de malchut, na die shoshana, waarover gesproken wordt, daar komen de mensen, daaronder. Oké? Okay? Daaronder betekent onder, dat is een besturingssysteem, ja? We hebben gezegd absoluut. En onder ons zijn de uh, werelden, Briyayet Sera Asiya, ook daar mensen kunnen, er zijn zielen van, die, laten we zeggen, van rechtvaardigen, van zeer grote, die kunnen ook daar regelmatig verblijven. Daaruit putten hun eigen waarneming, hun eigen eh, hun, hun licht. En, en daaronder is nog ook onze wereld, er, dus ervaring van onze wereld, maar alle mensen bevinden zich in onze wereld. Alleen de ervaring is van verschillende plaatsen. En wij zijn dus vanaf Bria, de mens bevindt zich. Vanaf Bria, Bria, etc., Sia, in onze wereld. Dat is dan het gebied waarin, waarin uh, alle zielen zich bevinden. Hoger, lager. Iedereen begrijpt het? Dat is ons. En de mens ook precies overeenkomt met het hoger. Dat is al wat wij leren nu van Nukwa van Soshana. Zullen we straks ervaren dat en we zullen zien dat ook wij precies dezelfde toestanden kunnen ervaren. Zeerampin en man. Want Zeerampin is een mannelijk beginsel. We begint rechts zal maar leren. En Nukwa is een vrouwelijk beginsel. Links. En we zullen zien dat het hele operationeel systeem is gericht om zij in verbinding te, bre te brengen. Ja? Ook wij, ook in onze wereld, precies als wij zo leren dat, zullen wij ook dat nastreven en ervaren. Waarbij we zullen leren in elke toestand zowel het mannelijke gedeelte als het vrouwelijke gedeelte... In ons. Of je een vrouw bent, of je een man bent, dat is er niet Dus in elke toestand moet een mens leren twee in zichzelf, in zichzelf te ervaren. Dat is geweldig. En alleen dat geeft ons de reddende de de hand, de reddende boeien. Alleen als mens mensen zijn eigen... ...alleen maar één kant ervaart... ...komt je tekort? Alleen, of rechts of links... ...komt je tekort? En dat zullen we allemaal leren. Ik wil niet voor de, de, de, de, de handen... ...even voor, voor de voeten lopen... ...aan de zogger... ...maar even tussendoor dat jullie dat zullen leren. Net zoals die randpinnen... ...maar goed... ...het hele... 6000 jaar zijn allemaal daarvoor... Uh, ...gegeven... Om ze weer in een volledige uh, samenvloeiing en grootte met elkaar te brengen. Net zoals de zon is groter, veel groter dan de maan. En de zon, zoals we spreken over de zon, gewoon onze zon, met woorden van onze wereld. De zon is al zeer en de maan is noekwaar. En die zijn ook anders. Ook de zon is veel groter nu. Die 6000 jaar. Dan, dan de maan. De ja? Zo zullen we allemaal zien hoe dat allemaal werkt. En De bedoeling is dat aan het einde van die 6000 jaar. Wat ik een 6000 jaar correcties, Dat zij allemaal op een dezelfde hoogte komen. Ja? Maar wij moeten nastreven straks dat wij in elke toestand, beide kanten in ons ervaren. Mannelijk en vrouwelijk betekent zeer ranken en noekwa. We gaan de volgende aline. We gingen Goven Somek Opeens gaat je over iets spreken. En zie hier. Goven Kleur Somek. Somek is, is rood. Ja, rood. Rood. Rood. Nee, rood. Ja, rood. Is de Goven R Somek. Is het een Aramees? Is een uh, rode, rode kleur. More. Leert, geeft ons les, wat is rode kleur? Sheesh Sham, dat, dat daar is, Achiza le dat daar is het aangrepen, vertaal ik letterlijk: aangrepen van Gitsonim, van van, wat is Gitsonim? Van uh, uiterlijkheden, uiterlijke krachten. Gizonim wordt gezien, gizon betekent van buiten. Van buiten. En van buiten, en de volgende woord is. Oe oele En van de klipot. Van de wat we noemen dat onreine krachten. clipa ja? is, is. schil. Dat betekent niet dat dit allemaal slecht is. Dus zoals schil van een appel is slecht. Ja, of schil van iets, van een aardappel. We, we eten dat niet, maar beschermde vrucht. Zo zullen we ook leren dat niets in de schepping is uh, slecht. Of ja, alles is functioneel, alles is goed. Uh, dus rood betekent dat er aangreep is. Dat het aanzuiging is. Van, bui, van, van buiten... Het gizonim. Van krachten van buiten. We Oele klipot En van die schil. Of wij noemen het klipot ook onreine krachten. Maar dat is, dat is niet goeie, goeie, goed begrepen. Maar wij noemen dat zo dat handig zal zijn dat we het als klipoot. Dus klipa is enkelvoud. klipot meervoud. Want onreine kracht al klinkt al onrein. Het klinkt alles als, als negatief. Terwijl het niet, niet negatief is. Klippa. Klippa is iets. We zullen allemaal leren. Ik wil niet vooruitlopen. Want gevoel moet bijbrengen. Zoger. Zie je? Ik kan het ook niet. Moeten We leren dat allemaal. Alleen zoger moet ons le le leiden. Want. Linek, mi Kijk eens aan. Linek, niet Om. Om te zuigen. Net zoals Linek het wordt gezegd ook van de zuigeling. Zuigeling. Uh, ja, zuigeling die uh, zuigt van de moeder. Zo wordt. Kijk nou hoe de taal gebruikt. Dat Linek om te zuigen daarvan. Om daaruit, daarvan te zuigen. Te zuigen van. Ja, om daaruit te zuigen. De zuigen, zuigen van het reine, laten we zeggen. Van het waar het licht wel is. We hoe, En dat is was man in de tijd de de regel begint van Hamat Shel Hakatnot van de tijd van de katnut. Zie je dat? Daar in die tijd bestaat dat aanzuigen van iets wat van buiten is. En ik ga die verder ons vertellen. tet sferot hattachtanot dat die negen die onderste, dat die negen sferot onderste, ik ga letterlijk vertalen het, van haar, van die Shoshana of van die Nukwa. Hen, babrija, die zijn in Bria. We weten, die zijn gevallen in Bria. ba. And ba. En there is in haar gam ken, dat is ook een afkorting van uh, eveneens. Gam ken, die twee lettertjes in het midden van de vierde regel van de laatste alinea. En there is in haar eveneens begint ...gewaar. is zeggen gewaar, we zeggen. Dat betekent... ...en er is in haar ook... ...beginaat betekent aspect. Aspect van gewaar. Gewaar betekent wit. Zo zegt men zo, aspect. Dat betekent... ...er is in haar ook... ...wits. Iets. Wit. Oké? De heino, dat wil zeggen vijfde regel, bihli of wichli, omdat de vorige, letter, vorige, letter, vorige woord werd beëindigd op een klinker, dan doe ik ook in plaats van b, zeg ik v. Er zijn drie, drie, vier letters, drie letters, met name in het Hebreus, waar zoiets, dit, dit verschijnsel uh, optreedt. Maar in het moderne, moderne Hebreus doen ze dat niet gewoon volk, je zegt gewoon zoals het is, Alleen nog, nog de, de intelligentie die handhaaf nog zoals wij dat doen, maar ik doe het alleen niet om vanwege intelligentie, maar vanwege omdat het traditioneel zo so is, het zo so is het Torah wordt zo altijd. To, Torah past zich niet aan aan de tijdsgeest en gemak. Dus uh, de Haynu <coughs> en de vijfde de regel, wichli. De keter Shela. Kijk eens aan wat hij zegt. Dus hij zei in de vorige, de vorige regel zei hij dat zij heeft nog eveneens, en zij ook, heeft ze ook de kleur wit. En dat wil zeggen in de klierketter van haar. Even eens kijken wat hij wat allemaal zegt. Opeens heeft hij ons gezegd, begon iets te praten over twee kleuren. Oké, okay, dat was wel te begrijpen dat de lily heeft een witte kleur. Oké? Okay. Dan zeggen we ons dat de negen onderste deeltjes van of spherot van lelie, van maalgoed, celde of hebben, dat die hebben de kleur rood. Ja? Rood. Niet dat het kleur is. Absoluut, wij spreken die kleur. Maar om, om de kwalitatieve inhoud te geven. En ook een beetje gevoelens te geven. Dus, ze zal die zo vertellen. Dus de negen, negen daarvan, negen onderste, die hebben de kleur rood. En waarom? Daar zit iets. Hij zal ons vertellen waarom. We gaan niet vooruit. En een sfera wat in, wat in de in de atjehoed blijft te zitten, de sfera ketter. Hij zegt dat daarin zit de kleur wit. Oké, okay, we kunnen al nu al zien wel de conclusies trekken, al wit, omdat het daar zit licht. <coughs> en daar zit nog met rood, is altijd nog iets, ja, iets zit misschien nog iets. En daar heeft hij heeft ook gezegd dat in die negen sfeer rood, onderste sfeer rood, dat daar is sprake van het aanzuigen van bepaalde krachten die buiten buitenstaande buiten krachten is een mooi en goed woord en klipoot en van die schil als het ware of onreine krachten zoals we dat hebben gezegd oké, okay? daar is en daarom is het, verbind je dat met het kleur rood en de kekker, de eerste sfera wat zit in Lely zelf Bovenste stuk. Daar zegt hij dat daar is klik, de kleur wit. We gaan gewoon verder. Laten de ons leiden van wat de zogar ons wil vertellen. En. Sheein Sham, kijk eens aan. Sheein Sham, dat is dar, er is daar, er is daar geen Achiza lechitzonim. Er is daar geen Achiza betekent. ...aangreep, aanzuigen... ...van Gizonim, van de buitenstanders... ...in die ketter. Ja? Dus één sfera ketter... blijft nog in het cilut. En daar is licht. Dan zegt hij, daar is licht. En die sfera is, als het ware, is... Uh, ...daarin zit kleur wit. En dan geeft hij nog een ander aspect... Uh, dat daar is geen uh, aanzuigen van buiten, buitenkrachten, ja? buitenstaande krachten. Dus is geen aanzuiging van van onreine krachten wat wij noemen. Dus we zullen zien wat het allemaal is. Oké? Okay? Beetje weten we dat nu? Oké. Okay. Wit en rood. Eén sfera is in wit en de negen onderste zijn in rood. Uh, kijk nou, als een vrouw, als een jonge, jonge vrouw die trouwt, die doet een witte jurk en alles volledig wit. Ze laat daarmee ook zien, al weet ze dat niet, maar het is traditie, maar het is net of wordt, gelaten, gelaten, gelaten, wordt daarmee getoond door haar, ze toont als het ware, door haar jurk, traditioneel, dat zij helemaal uh, in wit is. Betekent dat er geen plaats in haar is waar anderen zich aanzuigen. Buitenstaan. Wat er geweest was, was er misschien. Ja. Maar nu is ze helemaal rein en al het licht wit, getuigd daardoor, da daarvan, dat zij is helemaal al haar dienst, in rood als het ware, rein en, uh, en geen aanzuiging van anderen. Ook niet in gedachten, ook niet in alle anderen. En onze wereld is ook een reflectie van het geestelijke, absoluut. Wezé shamar, ook een, een, een afkorting, wezé shakatoef, of wezé shamar, en dat is wat geschreven is. Ja, dus staat ook vet gedrukt. Bij iedereen is vet, ja? Oké. Ma Shoshana. O, nee, sorry. Ma Shoshana. De Ihi. Ven ha Net zo so als. De sho net zo net so als Shoshana. Dat zij is, de ihi, dat zij is, ven dat zij is onder de doornen, it ba, somek, wehaver, heeft zij, heeft zij, rood en wit. Ja? een vergelijking wil je trekken nu. Of, kneset Israël, zo so ook, Knesset, Knesset Israël, zo ook, hij uh, zal vertellen. Knesset Israël, it ba heeft in zichzelf dien verachamij, heeft in zichzelf dien gestrengheid. Verachamij, rachamij is warmhartigheid. Lijkerrot om lering leer, te geven, om leer te geven, die GAM BEGADLUT, BEGADLUTTA, Dat ook in BEGADLUTTA, In haar grote toestand, ja, Van, van Leli of Shoshana of HaMalchut, Baet, in dit, in, in, in vanir zee, Shenekret Knesset israel Dat ook in de grote toestand, van Malchut, ja, van Shoshanaok, waarbij zij genoemd wordt Knesset Israël, omdat alle, alle lichten heeft in zichzelf verzameld. Knesset betekent verzameling, heeft alle lichten verzameld in zichzelf, daarom is het grote toestand. Afalpi, ondanks het feit, dat zij. Is opgeklommen. we hebben gezien in toestand, grote toestand, alle negen sferot, onderste sferot van de Briadi die komen omhoog in het siloed. Dat heet grote toestand. Om Disha, en ze bekleide Habina, de Bina, Bamazav Gadluta in haar grote toestand, kanal, kanal is een afkorting van Zoals boven, is het, zoals boven is genoemd. Me, oh, dan volgen de volgende, volgende afkortingen. Er zijn veel afkortingen die standaardafkortingen van zoger die wij mogen gebruiken. Onze eigen afkortingen liever niet verzinnen. Nicola Koom, toch? Nisha Eret Ba. Desalniettemin, of toch, Nisha euh, Eretba bleeft in haar, we gaan dien, blijft in haar ook in de grote toestand, aspect dien, gestrengheid. Stap voor stap, zeer, zeer fijne, fijne, fijne dingen. Ki, hi, niets recht, omdat, dat, omdat, hi, hi is zij, dus, die gestrengheid, dien, gestrengheid, niet zrecht, is nodig, is nodig, uh, lesot hamaszach, gewoon luisteren, straks komt alles op zijn, op zijn plaats, Het is, uh, uh, want, want die dien, gestrengheid, is nodig, ook in de grote toestand, is nodig, lesot hamassach de, om, om een massag eh, voor de massag massag betekent dus, hebben we hebben gezien wat massag komt wel een scherm, massag is het scherm dus de dien, ook in een grote toestand gestrengheid bestaat wel ja en die nodig is om eh, om massag voor, om wegen van massag om wegen van de uh, een scherm. Er komt straks alles. duidelijk wordt het. Hametukan ba die behaar is. Dat behaar is. Ingebracht. Of, inge, of geïnstalleerd. Letzorig. Hazivuk de haka. Voor. Om voor. letzoreg Voor. Hazivuk de Voor de. Dat is heel belangrijk voor ons. Cruciaal begrip. Zivuk de Sivuk betekent samenvloeiing. En haka betekent uh, stoten. En samen wordt het een, een, samen, een samenstelling van stotende samenvloeiing. Ja, het is geweldig. Stotende samenvloeiing. Hoe kan dat? Stotende samenvloeiing. Dus door het stoten en daar iets komt in samenvloeiing. Zal ik zo een beetje vertellen staal firstab, dat is cruciaal wat we dan ons verteld wordt. De hele zoger gaat verder dat opbouwen en we krijgen meer dimensies. She ja, yeah, she misibat hadin. Dat dat she, is de tweede regel het laatste woord. She misibat dat wegens hadin wegens gestrengheid Sheva Massach, dat, dat in de Massach is, dat in het scherm is. Hoe Maka, exam, hoe scherm, dat scherm, Maka, slat, slat, sorry, slat, al haor, ha slat op het hoge licht, um en laat hem terug. La garaf. Terug. Laat hem terugkeren. Ja. Komt wel straks. umala Ja. Umale, gaat verder. Dus die slaat hem terug. Die. Dat scherm. Slaat het licht. Wat aankomende licht. Terug. Aankomende licht terug. Oumale. En heft op. Sorry. Of Doet opstegen. Esters Dat is afkorting van teamsferot. Esersferot. De oorgozer van een terug. Zeg ik dat van oorgozer. van terugkerende licht. Of terugkaatsende licht. Terug, we hebben gezegd, ook weerkaatsende licht. Ein sameng bedoel? Ein, ah, oké. Okay. En, en nog een keer, het is erg goed wat Karin uh, zegt. In het midden van de vierde regel staat het umale en hef en doet opstegen. Uh, en dan komen de drie lettertjes met apostrofie, daar afkorting ook. Alli ze, daardoor. Ali ze, daarmee. Daarmee. En dan staat ook nog een afkorting. De volgende afkorting. Uh, einsamig. Esers verrot, Dus tien verrot, De oorgozer van. Uh, van het licht. weerkaatsende licht. Zeer belangrijk. hebben enorm veel informatie als we. Uh, we gaan het straks. Uh, ver, uh, toelichten. Kra, Dat oor. Choser, de licht. Hanikra, die heet. Or, shell, din. Het licht van gestrengheid, Van Gvorot, din, hetzelfde. Din, het licht van din. Din is ook geordelaasd ware. Uh, umam schich en trekt uh, betochan trekt, trekt daarin in dat in het dat orchozer in het in het weerkaatsende licht, trekt die daarin esser verrood, tils verrood, de oor jaschar van directe licht. Directe licht is, is licht wat niet gebonden is aan een kli. Wat komt gewoon op een, een kli, op een mens, op, af en Vierkatsende licht is het licht wat uh, warm, dat komt wel straks ik zal eventjes verder gaan en dan zullen we dat toelichting geven um, dus orjashar dus het licht uh, van directe licht hanikra dat ook heet, een andere naam daarvan orjashar rachamim het licht van warmhartigheid we hebben nu twee lichten, we hebben nu drie lichten hier gezien. Licht van oor, hebben gezien. Ja, dus licht van, van gestrengheid, oorachamim, licht van barmhartigheid, oorhozer, licht wat weerkaatst. Kom we straks verder. Ik zal hem even uitleggen. En eventjes afmaken dat deze linie. We alken, ook een afkorting, we alken. En, en daarom... daarom kunnen we zeggen van, eh, daarom gam tevens ook Knesset Israël, en daarom is het ook in de Knesset Israël, dus in de nukwa die dan kind verrood heeft in een grote toestand, eh, dat eh, er is ook in Israël in Knesset Israël it ba din verachami. Ook in de knesset Israël, dus in de grote toestand van Noekwa... Die, ...die heeft in zichzelf... ...din-gestrengheid... Uh, en warmhartigheid. We hebben gezegd, van die twee bestaan, bestaat de wereld. Maar we, op zo'n manier, als we zo gaan leren, zullen we zien... Hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En hoe, hoe dat er allemaal blijft bestaan. Knegget, Kijk eens nou. Knegget betekent tegen. Tegenover. Hasomek. Uh, we gave, we ha we. Gave, we ha ha waar. Tegenover het rood. Rode. En witte. Het rode en witte. Se dat er is le Shoshana ben Dat er is in de in Shoshana ben Ahohim. In de in leli onder de dorpen. Oeh, enorm, enorm. Het is een enorme informatie. Maar we gaan langzamerhand dat even proberen te safer. Ten eerste altijd. We hebben gezegd vorige keer, en altijd heb ik dat heb altijd voor, uh, voor jou zo'n uh, stelling: dat alles wat Zoger ons vertelt, dat jij moet direct bij alle, bij alle welke nieuwe dingen wat je komt of tegenkomt, of die nieuwe oude, doet er niet toe, waarbij Zoger iets vertelt over bepaalde dingen uit onze wereld, dat jij direct kijkt. Waar is dat op de op de schaal van op de, op de ladder op de geestelijke ladder? Waar bevindt het zich? Waar is sprake van waar is? Waar spreekt zogar nu in de ware termen om, om welke reden dan ook uh, van welke plaats van het operationeel systeem van het, van, van, het van het operationeel systeem van het gewaar van het besturingssysteem van het okay. um, We keren nu even terug naar waar we mee begonnen waren in het begin van de les. Dus naar die vijf regeltjes, uh, de laatste regeltjes van de eerste kolom in de middelste linie bestaande uit twee lijn, twee linee, groot en grote en ander is kleine alinea. En dan staat er hoe we dat zouden lekker nuttiger bespreken, nou Omdat we wel, hebben we een beetje uiteengezet. ja. Dat, dat, dat hebben we uiteengezet. We gaan de volgende alinea even bekijken. Dat is voor ons nu relevant. Uh, govens, uh, somek, moren, sh shamach, izal, dus dat hebben we ook een beetje uitgelegd dat rood betekent dat er dat er aanzuiging, aanzuiging is van buitenkrachten. Yeah? En wit betekent dat er geen aanzuiging is, dat er licht is. Yeah? Wanneer licht is, wat die in het is, betekent dat er geen aanzuiging is. Okay. En, we En we hebben ook gezegd gezegd gezeg hier zegt hij ook dat in de Shoshana um, bestaat ook het licht witte licht, wit kleurwit kleurwit. En dat is in de ketter, Dus we hebben gezien nu dat in de Shoshana bestaan twee kleuren, zoals Zogar ons vertelt, wit en rood. En daar zegt hij dan tegenover, wat Zogger ons vertelt over Shoshana, een plantje, daar zegt hij dan, verbind je dat Zohar zelf, gaat ons vergelijking maken met uh, de kracht, wat heet, wat heet Knesset Israël. Ja, dat is dan de grote toestand van Shoshana, van Malchut. Ja, want we hebben ook gezegd, Shoshana, Leli onder de doornen, dat is dan een katnoot, kleine toestand van leli, ja, of van Malchut. En Lely, Shoshana, gewoon, zonder... Predicaat, uh, bennegochim, uh, betekent uh, gewoon een grote toestand daarvan. Maar dat is dan als wij spreken van Lely. En nu zogger legt een parallel met een ander begrip, Knesset Israël. Ja? Uh, dat, dat daar tegenover, tegenover rood. Wat in de Shoshana is, in de Leli is, daar is in de Knesset Israël, dat is ook, dat is ook maal goed, in een grote toestand, wanneer tien spierrood is er, dat daar tegenover, tegenover rood is dien, is gestrengheid. Dat was begrijpelijk, ja? Want is begrijpelijk. Waarom? Omdat we hebben gezegd ook bij, dat als rood is, betekent aanzuiging van onreine krachten, tekort. En wanneer tekort is, daar is natuurlijk trade op gestrengheid, din zoals we dat noemen. dus daar zegt hij ook in de Knesset Israël, daar zijn is ook twee, dus tegenover rood, somek, rood, fan, shoshana, hebben wij in de Knesset Israël, hebben wij, din, oordeel, gestrengheid. Okay. en tegenover wit van Shoshana van de eerste Sfera die in, in, in het licht staat daar heb je ook in de Knesset Israël heb je ook rachamai, Rachamim barmhartigheid oké okay. dus niet rood rood en wit, wit, niets is rood en wit, maar dat is alleen om ons bij te brengen dat wit is natuurlijk ...zuiver... Ja, uh, fijn, zuiver, uh, clean, zoals ze het noemen. En rood betekent toch wel, daar zit toch iets. Uh, rood is ook een passie, is een kleur van passie. Er is niets verkeerd in, in rood. Maar dat betekent, daar is ook al een bepaalde aanzuiging van, van buitenkrachten. Dus dat is wat hij ons vergelijking maakte tussen. In, uh, tussen de Shoshana en Knesset Israël. Dat is een grote toestand van die Malchut van de wereld at Malchut is de laatste het laatste station van de wereld Dat Het laatste station wat grenst, aangrenst bij de uh, onder, onderste werelden, werelden Brijay, Zerav, en daar zit ook, daar zit ook veel geen volmaaktheid, natuurlijk. He? En omdat dit een grensstation is, natuurlijk, daar zit ook aangreep van klipoot. Van, laten we zeggen, van reine krachten. Of iets van, van, van, van, van bria et tera Natuurlijk. Begrijpt u? Dus ook als je bijvoorbeeld als een mens ergens in onze wereld, je uh, klimt ook een beetje op, maakt een carrière, alweer woont hij ergens in een, in een straatje, weet ik wel, als student ergens in een, een straatje in het noorden of zo. en opeens gaat hij dan verder, gaat hij ergens anders gaan wonen, in een andere omgeving. En niet dat het slecht daar is, maar gewoon om verder te komen van datgene wat, om dichter naar het, naar het witte te komen, in zijn eigen voorstelling, wat het witte is. Ja? Om niet verder van een beetje rustige omgeving komen, et cetera, et cetera. Zo so is ook, zo so is ook, want dat komt ook uit het geest. Alles gaat naar volmaaktheid. Oké. Um, en nu, um, wat, en nu even de laatste regel onderaan, op de eerste in de eerste kolom. Dan zegt hij dat ook, dan geeft hij ook ons iets speciaals. Hij zegt ons, kijk eens aan, wij zouden verwachten dat alleen in de kleine toestand, dat, het, dat er tekorten zijn. Ja, of niet? Dat alleen in de kleine toestand alleen zegt dat rood en wit is. Ja? Maar rood en wit, of aanzuiging van onreine krachten bestaat. Ja? maar als het allemaal tien zijn er, dan is er geen plaats van rood, alleen maar alles wit. Nou zeg je ons nee, hij is ons teleur natuurlijk, want wij zouden zeggen nou, waarom ze dat al Als ik dan kom ik in de Gadloed klaar is Kees, dan ben ik in wit, dan ben je klaar, waarom moet het zo moeilijk zijn, waarom moet het allemaal twee krachten allemaal bestaan, ook als ik al gadloot verkrijg, ook als ik dan mijzelf als het ware uitgecorrigeerd heb voor iets, voor, voor een bepaalde wens of voor een paar de, ja. Waarom heb ik dan twee nog nodig? En hier zit een norm, enorm geheim. En dat probeer ik het langzamerhand uit te leggen, want dat is cruciale dingen, waardoor wij de hele kabbala wordt voor ons dan, stap voor stap, gewoon, en, in, en opademing. Een geweldige eh, van het, van het goddelijke licht. Dan zeg je dan euh, dat toch, ja, toch in een grote toestand, en dan keren we je nu naar de tweede kolom bovenaan, toch Nisha Ereba toch blijft achter, blijft in haar. In Knesset Israël blijft dit ook nog aspect die gestrengd Ondanks de grote toestand waarin maalgoed uh, terecht komt. Überhaupt, wat, is betekend, wat betekent dat maalgoed komt in een gro grote toestand, in een kleine toestand? Hoe kan er iets komen in een grote toestand, in een kleine toestand? We zullen later zien, eerst... En later zullen we leren dat in het begin natuurlijk heeft eh, de schepper als het ware al het mechanisme opgebouwd dat het werkt dat iets omhoog gaat en zo, omdat er was nog geen mens maar sinds de mens op aarde is dan niets meer van zichzelf naar boven komt of steegt in zijn waarneming alles staat dynamisch maar gewoon stabiel Statisch en dynamisch tegelijkertijd. Niets beweegt. Alleen, alleen de mens beweegt. Van alleen de mens kan doen, mal goed. Shoshana, Knesset Israël, omhoog komen vanuit Bria. Dus die negen sferot van Shoshana, die blijven nog steeds. Uh, in, in, in, in, in zekere mate, tot al die 6000 jaar van de schepping, moeten wij die omhoog laten komen naar het ziel. Die kunnen nooit, die kunnen niet van zichzelf omhoog komen en om zeggen, wij zijn zo goed, omdat die krachten. Alleen de mens. Dus als wij man opbrengen, als wij gebed uitspreken, gebed betekent. Natuurlijk iets anders dan wat we, waar wij aan, aan denken. Wij denken dat je van, van binnen vraagt een hogere. En we zullen allemaal leren hoe dat gaat. Dat we versteld zijn wat het allemaal gebed is. Dus alleen de mens kan van beneden uh, verzoek als het ware omhoog doen. We zullen ook van ons bewegingen gaan maken van beneden naar boven, van boven naar beneden. Niet alleen omhoog naar boven En dan komen we van boven, komen we dan zelf, als het ware, met onze eigen Torah naar beneden, zoals Mozes. Ook wij we het of die krachten ook naar beneden halen. Omhoog en naar beneden. En daarmee ver ver verrijken wij ook de hogere werelden, hoe vreemd het ook klinkt. Wij, ook door, onze, door ons goed leven, door ons leven naar de wetten van het Wij brengen de, de volmaaktheid, als het ware aan die hogere wereld. Want zo heeft de schepper gemaakt dat wij zijn partners van hem. Okay. En als wij dan een gebed uitbrengen van ons, dan pas de malgoed, de malgoed, die Shoshana waarover gesproken wordt, trekt ook haar eigen negen sfeer rood omhoog. Hoeft niet alle negen te zijn, afhankelijk van mijn gebed. Als mijn gebed, alle gebed alleen één sfera waard is, dan, dan komt alleen maar één sfera omhoog. Van rood naar wit. He? En als, het mij, als mijn gebed oprechter, krachtiger is, dan komen meer tot negen. Alles hangt alleen van ons af. Oké? Okay? Maar zo spreekt men, het geeft ons alleen gereedschap. Maar wij moeten bij ons weten dat niets omhoog komt omhoog. Uh, uh, de facto. Wanneer wij van beneden niet uh, inspanning leveren. vragen ernaar hebben. En oprechte verlangen. En niet een kinderlijk gezuur. naar vraag geef mij dit en geef mij dat. Maar dat wij vragen. Stel hem hoog met altruïstische bedoelingen. Daarmee brengen we ons in overeenstemming met het helaal. En daardoor brengen we ook uh, uh, aan die maalgoed, brengen we haar als het ware opwekking. Van boven moeten we, moeten we ook opgewekt worden om iets te doen voor ons. Opwekking komt nooit van, van, van ons, van, van boven, als het niet van beneden is opgewekt. Als een baby slaapt in zijn wiegje, en mama ook slaapt, ja of niet, slaapt ook mama, papa slaapt. Zij zouden wel liever willen dat hij allemaal in al zijn leven sla, zou slapen. Makkelijker, in een wiegje, zo. So. Maar als een kindje wakker is, hoe begint je te schreeuwen? Het is afschuwelijk, het geschrijven van een van kind. Het is echt dement. Nou, dus dan, dan is mama wakker. dan mama is, zegt, het gaat papa wakker maken, soms ook in het geestelijke. Ima, Ima is moeder, en die geeft weer omhoog naar papa. En die papa moet opstaan om dat, uh, nog iets warm te maken. En zij geeft, zij geeft direct... Aan een kindje eten, maar vader moet nog iets, iets andere dingen doen. So, niet direct aan een kind geven. Zo so, helemaal zo in het geest. Begrijp je dat? Maar wij spreken alleen nog van het besturingssysteem zelf. Zonder nu voorlopig een mens daarbij te betrekken. Maar een absolute mens is daarbij betrokken. Dus wat zegt hij dan? Knesset Israël, dat is de malgoed. goed. Mal goed. Waar wij allemaal ontvangen hebben. En die ons allemaal helpt bij het vervullen van al ons leven. Van ons, brengt ons licht kogma. Licht van het leven. Maar de zee staat op een grensgebied. De zee is op een grensgebied staat. En zij kan het brengen naar ons toe. Uh, ...dat diep bestaat uit twee krachten. Dien, ...gestrengheid... en. ...rachamim en barmhartigheid. Ondanks het feit dat, dat de toestand van Gadluid is, grote toestand, is verkregen. Oké? Okay? En gaat u ons uitleggen waarom is dat zo? Want wij, wij zouden verwachten, nee, dan zitten we in een nirvana. Ja, zoals men dat doet in onze wereld. Dan zit men als het ware in we nirvana. Nee, dat is, het nee, is het niet zo. Ook wanneer... Wij corrigeren ons wanneer wij zelf dienstverrot ervaren. Daar zitten altijd die twee als het ware erin. Uh, dus, dus, geïntegreerd als het ware die twee. Gestrengheid en warmhartigheid. Dien en Rachamin. En niet dat wij dan gaan vliegen, weet je als Engelsjes. Nee. Dus hij gaat het even vertellen. Waarom is dat zo? Dat is geweldig. Kie. Zie je? Kie niets Niet zrecht, Omdat. Die, hij zegt. Dat dien. De gestrengheid. Is nodig. Zegt hij. Nodig. Wij zouden zeggen. Waarom moet ik dan die gestrengheid hebben? Ja. Die gezegd, geef me alleen maar. Geef me alleen maar. Uh Nirvana, en klaar is alleen maar goede wil ik accepteren. Waar moet ik dan accepteren, gestrengheid moet ik accepteren. Dus wij leren nu hoe dat zit in het heelal. En het is ontwrikbaar wat we leren. Het is eeuwig. Het zijn wetten van het heelal wat we leren. We hebben absoluut niets maken met religie. Onthoud dat, het is niet een geloof de taak geloof natuurlijk is belangrijk maar geloof is betekend voor ons is geloof dat wij vertrouwen dat wij ingaan, dat wij geloven die wetten van het hemel, dat, dat wij geloven omdat wij nog niet zijn ervaren maar als je gaat ervaren dan heb je een geloof niet nodig dan heb je weer geloof nodig voor een volgende traptreding waar je nog geen kracht hebt om die te ervaren Begrijp je? geloof hebben wij nodig alleen voor die traptreding om die traptreden, volgende traptreden te penetreren, te gaan waarnemen. Maar als wij eenmaal daar ons bevinden, dan zijn onze ogen open. Voor die bewuste traptreden. Voor die kracht en traptreden is allemaal ook in ons. De overeenkomst met die traptreden in het, het is alles... Zoger moet je altijd leren van telkens wanneer je begint met zoger leren of denken aan zoger moet je zeggen tegen jezelf en dat dit boek spreekt over mij. Dit boek spreekt over jou, over Johan, over jou, over iedereen die dat begint, die, die, die gaat leren. Niet over de volkeren, dit of die, die, hij heeft een andere geloof en die heeft helemaal geen geloof. Of iemand helemaal geen geloof heeft. Spreekt ook zoger over hem. Als iemand is absoluut een schurk. Spreekt zoger ook absoluut over hem. Het geeft hem ook uh, de mogelijkheid. Om zichzelf in overeenstemming te brengen met de wet van het Heel. Voor iedereen. Oké. Okay? Dus altijd zeg je zelf. Het is van mij. Het spreekt over mij. En niet dat het ergens anders is. Oké. Okay? Dus. Die zegt over dien. Ja dien. Dus die gestrengheid, dien, gaan ze langzaam gaan die termen gebruiken. Want als we die termen gebruiken, dan trekken we ook de krachten daarvan. En ik zeg, hier bovenste regel in het midden, hier niet trekken, omdat die nodig is, uh, lesot amassag, om essentie van massage, om het scherm om te op te bouwen. Om scherm te hebben. Sot is geheim, precies. Ik zeg het, hè? Huh? Geheim, precies. Ik zou hem zeggen, natuurlijk geheim. Dat dit lesot voor het geheim van scherm. Zo, zo, zo vaak gebruikt het woord geheim. Geheim betekent essentie ook. Die wij nog niet zien. Maar dat is dan het geheim. Dat is het ommassag. Dus die, die dien. Maar kijk wat hij wat wat allemaal vertelt. In een grote toestand hebben wij... Twee krachten in ons toch wel. Hebben we in grote toestand, niet alleen. Eh, dan hebben we hebben die twee krachten, net zoals Lely heeft ook. Dat hebben we ook in de grote toestand. Hebben we eh, Dien, waarachemim. Hebben we gestrengheid en, en. barmhartigheid. En dan vraagt hij dan, waarom hebben we dan die gestrengheid nodig? Dien. En dan vertelt hij ons, om. omwille van massag. Omwille van massag betekent uh, scherm, anti-egoïstische kracht, maar betekent ook begrenzing. Want zonder begrenzing kunnen wij niets bevatten. Oké? Okay? Altijd in elke toestand hebben wij begrenzing nodig. Naast barmhartigheid hebben we ook begrenzing een beetje no begrenzing nodig. Begrijp je? Jij loopt op straat en je ziet iemand en die verkeert in een verschrikkelijke toestand. En misschien veel drugs en van alles en, en onverzorgd en stinkt van hem en alles. En, en jij wordt overspoeld door barmhartigheid. En, en jij geeft hem dat en jij brengt geld en alles en alles. Jij geeft zoveel aan hem. Zonder mate. Je geeft het aan hem. Prachtig is voor geloof. Voor religie is het is geweldig. Je geeft hem mate. Je hebt net een salaris ontvangen. En jij stapt uit van je Mercedes. Of weet ik veel. En jij hebt net. net maar je kijkt zo. En jij bent zo verspoeld met. Met Met barmhartigheid. Bar Zonder mateloos. En jij komt naar hem toe. Stapt naar hem toe. Je geeft hem. De helft van jouw salaris. Of meer. Prachtige daad. Maar zonder dien. Zonder gestrengheid. Is dat een daad. Van toch wel. Kan veranderen. Kan uh, de facto. Een daad van, van. Een laffe daad zijn. Of een daad van. Wat niet overeenkomt met de wetten van het hemel En zal ook geen. Geen hulp. help hulp voor hem zijn. je? Waarom? Omdat er zijn gestrekenheid moet ook altijd één tegenover elkaar moet of afgewogen worden. Want hij pakt dat geld wat jij hem geeft en geeft hem 500 dollar, euro. Hij zegt, sta op, jongen. Sta op en ga lekker eten, drinken, Ga proberen, ga direct naar het sociale dienst of dat. Ga proberen jouw werk te vinden. Jij ja, ja, doet het goed. Maar ten aanzien van hem is het een overspelige daad. Want hij pakt dat geld en gaat direct naar dezelfde. naar dezelfde. zeg je dat? Naar dezelfde dealer, Na dealer of dat, of weet ik wel dat. En wordt nog erger voor hem. alles moet met mate zijn naarmate de krachten zijn, alles in de verhouding moet, dus in elke grote toestand moet je altijd die twee hebben in jezelf. Oké, okay. maar hij zal vertellen, dus de massage hebben wij nodig, de dien, de gestrengheid hebben wij nodig, nu, zegt hij, om massage, om willen van massage, om, massage betekent scherm, een scherm wat schermen ook in onze wereld, alles wat afgeschermd wordt, alles wat haalt uh, roept, of alles wat begrenzing teweeg brengt, ja. Dat is scherm, om een grens aan te maken. En waarom die grens nodig is, zullen we na de middagpauze, na de, na, na de middagpauze, na de, na de, na de na koffie en thee, zullen we weten waarom. En nu kunnen jullie dat mateloos en met enorme barmhartigheid gewenig, allemaal opeten, drinken, eten, zonder begrenzing, zonder massage.